Huisartsen moeten stoppen met het voorschrijven van cannabis als pijnstiller, vindt het Nederlands huisartsengenootschap. De beroepsorganisatie zegt dat het te weinig bewijs is dat medicinale wiet een pijnstillend effect heeft. Terwijl bijwerkingen als sufheid wel duidelijk zijn. Alleen in de laatste levensfase kan de mediewiet nuttig zijn, denkt het genootschap. De politieke partij Denk wil in Rotterdam samengaan met de islamitische partij NIDA... In een open brief roept DENK leden en aanhangers van NIDA op zich bij de partijtop hard te maken voor een fusie. Volgens DENK kunnen beide partijen gezamenlijk een vuist maken tegen onrecht waar geen enkele politieke partij in Rotterdam meer omheen kan. In de Grote Kerk van Vlaardingen is de oudste stoel van Nederland onthuld, een meubelstuk uit de 12e eeuw dat in 2013 werd opgegraven in Schiedam. De stoel was waarschijnlijk van een belangrijk persoon, bijvoorbeeld een graaf. Want gewone mensen hadden in die tijd geen stoelen. De oudste stoel van Nederland is vanaf komende week te zien in het Museum Vlaardingen. Het weer is grotendeels bewolkt, maar de zon komt ook af en toe tevoorschijn. Vooral landinwaarts kan een bui vallen, mogelijk met onweer. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gewoon het op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu toebak leeft. Ja, nee. Dat hier? Ja hoor, sorry. Ga Beetje... lekker, telligen. Ja.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 Ja, je moet je strekken in de gaten, dat lijkt me een goed idee. Maar het is echt heel vervelend, dat moeten we niet hebben. Het is slecht voor de wereld. Oh, nou, dat is. Oh, dat wat even, even je doorzet? Het oh. is slecht voor de wereld. Ja, het is een regenachtige zaterdagmorgen. Toeback leeft ja. op deze saaie, regenachtige zaterdagmorgen. Nou, niet zeuren, want we hebben de afgelopen dagen wel weer heel mooi weer gehad Blijf Blijft ook, het even afgekoeld, is eigenlijk. Ja. Dat is het ook Eigen... mooier een beetje. Ja, want ik was er helemaal, helemaal klaar mee gewoon zeg. Op mijn werk ook. Ik werk in een bakkerij. Die zit dan aan de zuidkant. Waar dus altijd de zon op het raam staat. En dan gaat de oven ook nog even een keer aan. Om die appeltaart af te bakken. Nou, oh, heb je, heb je eentje meegenomen lekker? Uh, oh, nou, weer niet. Ja, dat had ik wel kunnen doen. Want ik word binnenkort natuurlijk word ik wel weer een ja. dagje oh, ouder. ook dat nog. Ja, stom. Heb ik hem ja. niet over aangekomen. Ja. Ik ben daar ja. gewoon niet mee bezig. Ik heb ook nog allemaal mensen uitgenodigd voor mijn feestje. Niks. Nee. Je bent op een dinsdagjarig? Nee, op een maandag. Volgens. Maandag zelfs? Maandag ben ik oh, ja, jarig. ja, we hadden het er al over. Hè, dat we altijd op dezelfde dag jarig zijn. Ja, ja. <laughs> dus uh, ja. nee, het uh, gaat, uh, gaat gebeuren, noem je ja. dat. Uh, maandag, dan word ik weer een dagje ouder. Ik je, word je 35? 35? Ja, je moet gaan omdraaien nu, hè, geloof ja, ik. Ja, Ja, je... ja mooie leeftijd. Precies. Je ziet er goed uit. Nog even, en ik kan stoppen met werken, zeg ik altijd. Nou, ja. dat valt ook wel weer mee natuurlijk. Goed, nou ja, ik heb wel, wel ontdekt dat uh, over drie jaar... Ja? Als het dan nog in gang is, dan heb je het generatiepact. En dan mag ik iets minder gaan werken. Zo oud ben ik al. Oh, ja? Ja. ja, ik had wel dat ik een aantal jaar geleden een oude lullendag had. ik gezegd, wat een oude lullendag? Ja, dat doen ze zo. Heb nou je dat. ze geweigerd? <laughs> Uit principe? Of denk je van, no. nou, ja, <laughs> dat gaat te raam. ver. Ja, dat gaat te ver. Nou, ja, gisteren meteen alweer. Uh, ja. ja. Code oranje. Was dat gisteren weer? Door het weer? Ja, en door het regen, de regenwolkbreuken was het tussen de 5 en 10 miljoen schade bij particulieren. Maar het is wel zeer plaatselijk steeds hè? Ja. Je weet ja. gewoon niet waar hij uh, gaat vallen. Hij gaat weer vallen. Het ja, lijkt net de postco En dan vindt we erbij? Oh, man. Yeah. Yeah. Ja, precies. Uh... Ja, ja, ja, het wel. Wat, wat, wat zijn er dus zo allemaal dingen gebeurd afgelopen week? Ja, zwaar onder indruk van die journalist die dan de ene dag dood wordt verklaard. Ja, en dan, en, en dan leeft hij gewoon nog. En de volgende dag komt hij bij een persconferentie komt hij gewoon zo achter de buurden vandaan. En iedereen: denkt, what the fuck? <laughs> dreef je hem gewoon. Echt, ik weet niet hoeveel vrienden hij nog over heeft, maar niet veel denk ik. Jezus, nee, nee, die voort... zijn allemaal helemaal uh, van slag gewoon. Ja, echt. Ik hoorde een paar journalisten op Radio 1... die had echt zoiets van... ja, leuk, we hebben de hele nacht zitten praten... over wat voor dingen die allemaal gedaan hebben. Want daar, elke dag schreven we hele goede stukken op internet... en in de kranten en Ja, we, we moeten toch die begrafenis een beetje regelen. Hoe gaan we dat doen? En de dag later, hé, hey, hij is er gewoon nog. Maar wat moet dat kikken zijn van die man? Als hij inderdaad... He, want over de doden niet stond goed. Nee, nou, ik vond het wel dus knullig. Dus die, uh, die is dan op dat moment helemaal uh, uh, gekieteld. Van, oh... Kijk eens, wat een mooie... Ja, ja. In memoriam. Ja, zeker. In memoriam, hoe zeg je dat? Dat ja. gaat er niet nog een keer gebeuren. Ik denk de tweede keer dat het iets anders gaat. Dat het iets anders gaat. Ja. Maar goed, uiteindelijk uh, uh, ging hij nog even beschrijven hoe hij het allemaal heeft ervaren. Hij moest wel op de grond gaan liggen. En dan kreeg hij bloed in zijn mond. En dan gaatjes in zijn t-shirt, gast, hou op je op, joh. Wat, maar maar nou hij uh, is daar dus echt voor gaan liggen of was het toch een vreemde? Nee, nee, hij was er echt voor gaan liggen. Dus hij wist dat gewoon. Ja, natuurlijk wist hij het. Hij ja. is er gaan liggen en uh, zijn vrouw wist het geloof ik wel. Maar die heeft hem zogenaamd dan gevonden. En dat allemaal omdat er waarschijnlijk al een moord op zijn leven zou uh, kunnen gaan gebeuren. En dat wilde ze voor zijn. En, en wat ze daar nou mee hebben opgelost. Ik bedoel, niemand heeft geschoten. Er dus is niemand bij het lichaam geweest. Dus... Hebben ze nu in één keer een dader die eigenlijk hem zou willen doodschieten? Ik wil het hele verhaal hier wel eens horen, hoor. Hoe ja, dat, zit. Maar dat moeten we maar even opzoeken. Ja, ik vind het wel heel... Uh, maar ik vond het wel een beetje kneuterig dat hij dan uitgelegd... Wat hij, hoe hij dat heeft ervaren. Nou, het begon zes uur s middags. Hij was net een lijk bij baantje. Ja, en, <laughs> en om tien uur s'avonds was ik bij de... Was het klaar. Was het klaar. Ja, nou, lekker boeien. Lekker interessant. Lekker interessant, joh, ja, gast. Ja. Nou ja. Het zal me wel. Ik dacht eerst dat het de Russen waren. Ik denk, is dat een soort afleidingsmanoeuvre? Maar het waren... Oekraïne was deze man. Oekraïne, ja. ja. Zie je die Oekraïners? Daar was het ook met die bukruket en zo? Wat dat ook niet een Ja, beetje... nee. Dat is nu bewezen dat het echt dat dat de, toch Russen, de Russen waren. Dat zijn toch de Russen. Maar ja, ze zijn wel genoemd, hè? Ja, ik vond Blok deed het niet verkeerd. Tijdens die vn uh, meeting of zo, waar hij zat. Ja. Hij was dan toch even direct zo van... Nou, ik vind dat Rusland nu verantwoordelijkheid moet nemen. Dat deed hij goed. Ja. Echt, wat eerder maar gaan was... ze doen? Dat is een grote vraag. Ik denk niet dat wij als als uh, uh, Calimero dat wij daar uh, wat nee. te zeggen hebben. wij kunnen er helemaal niks mee. Nee, nee, nee. nee, nee. Moeten we afwachten? We moeten het afwachten. Nou, nou wat goed. heb je weer voor prachtige muziek meegenomen vandaag? Uh, nou, onder andere de nieuwe single van De Koek. Ze hebben een ah. uh, verzamel uit. En daar staan natuurlijk altijd om te lokken twee nieuwe rukjes op. En dit is er een van No Pressure. Dat heb ik ook niet. Per geheel ontspannen. Straks lex. nog de Zandvoortsbericht en weer een stukje geschiedenis. De Koek eerst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 Wat een heerlijk muziekje. Ja, de gitaren zit echt wel in dit radioprogramma. Wees gerust, die komen er straks echt wel aan. Dat je echt denkt van, wat een kutplaat. Nou, dat zit eraan te komen. Maar dit was de Koeks. En ze hebben een nieuwe CD uit een verzamel CD. Met echt wel, wel een aantal rukjes. Volgens mij die 20 twintig stuks of zo zitten erop. En ze hebben twee nieuwe stuks daarop gedaan. Om de mensen toch maar weer te lokken. Want echte -fan, Cooks fans, Cooks fans. fans. Die hebben zoiets van... Uh, ja, dat heb ik allemaal al. Dus die denk ik, oh, maar er zijn twee nieuwe stukken. Op. Nou, dan koop ik hem toch maar om, om het hele... Ja, om het is toch mooi aan de muur zo dat ik alles erbij heb. Weet je wel, alle CD's. Dus dit was No Pressure. Het is de zaterdagmorgen En we lezen alleen maffe berichten weer in de krant vandaag trouwens. Een hele groot stuk over het leven van Anne Faber. En de, de, de rechtszaak gaat beginnen. De man die opgepakt is. Uh, Kijken of ze het sluitend kunnen krijgen. Natuurlijk een, uh, Mooie foto's van haar. Wat ze met het leven wilde. Ze wilde eigenlijk, uiteindelijk wilde ze de, de directeur worden van het uh, uh, Stedelijk Museum. Rijksmuseum wilden ze worden. Ze was zelf ook wel redelijk uh, met kunst bezig. Ze was niet echt een kunstenaar. Maar ze had wel ideeën daarover. En uh, ook uh, beschrijf ik van haar uh, broer die leuke dingen met haar deed. Ze gingen samen niet uit omdat de leeftijd te was te groot. Ik geloof dat die broer uh, vijf jaar jonger is. Maar ze hebben wel heel veel seks in de city samen zitten kijken op de bank. Dat nou, is ook wel onder dwang geweest, denk ik, dat hij dat moest doen. Maar... <lacht> ja, nou ja, misschien was hij een beetje gay, die broer. Maar dat zou kunnen. Dat kan het nee. natuurlijk ook, hè? Over die Manolo Blahnik die uh... ja. mooie schoenen en zo. Ach, ik moet zeggen dat ik het vroeger ook nog wel eens gekeken heb... in een één of twee afleveringen, maar de hele avond... Ja, uh... dat vrij man onvriendelijk eigenlijk wel. Ja, ook wel. Ja. <laughs> nou, nee. Maar in ieder geval deze... Ja, het mooie woord over deze Anne Farmer. En uh, nou ja, het is triest dat, uh, ja, dat we haar moeten missen gewoon. En hij zegt ook, een gedeelte van mijn leven is ook gewoon compleet verdwenen. Lijkt me logisch. Goed, we zullen zien of ze, of ze de rechtszaak uh, sluitend kunnen krijgen... en deze verdachte op kunnen pakken, of mis achter tralies kunnen gooien. Oké. Okay. Ja, wat ja. heb jij? Ja, in Oslo wordt uh, komende donderdag het beeldhouwwerk van uh, Santa Claus gepresenteerd. Nou, ik denk eigenlijk dat het al gebeurd is, want het is 31 mei dit artikel, yeah. dus het is afgelopen donderdag. En het is een uh, grote kabouter met in zijn hand een kerstboom die erg doet lijken op een tekstspeeltje. Ja, een, een, een, een bukplok. Ja, een precies. Ja. De ruim zes meter hoge kabouter wordt dus in, uh, in het Ekenbergpark in Oslo geplaatst. En de, de maker die zei al, van, ja, hij kwam in de jaren zeventig op het idee toen hij een butplug cadeau kreeg. Wat? Ja, ik heb nog nooit zoiets een cadeau gekregen. Huh? hij zegt het leek op doen? een sculptuur van Brancusi, dat is een Romeinse beeldhouder. En hij vond het zo grappig dat uh, dat object uh, op een zekspeeltje leek. Nou ja, hij, uh, hij wordt gewoon gedaan. Hatsch! ik moet er helemaal van die uh, ja, nou, dat was ook een hooi korte wel, hè? Oh, okay. maar, ja, maar eerdere werken van dezelfde kunstenaar hebben in het verleden ook voor veel opschuddingen ge gezorgd. In Parijs werd al een hoge opblaasbare kerstboom geplaatst die ook op een butpluk leek. Nou ja, die kerstbomen hebben daar gewoon iets van weg. Laat er wel weten. Het ja. dus is gewoon zo. Laat de foto nog eens even zo zien, heb ja, je hem schrokken bij. Zo... Ons? Doe ik even, uh, even, twee. Terug. Oh, ja goed. Nee, uh, ja, in, in welk land staat het? Deze... In uh, wat was het nou? In, in Zweden. In Zweden. Oh, daar kan het allemaal. Wel. Nee, in Noorwegen, sorry. In Noorwegen. In uh... Ja, dat, die zijn ja. Uh, die, uh, ruim van geest. Dat, dat kan het allemaal wel. Andere landen zouden. Maar hij uh... heeft het ook over een, kun, een soortgelijk werk van kunstenaar Paul McCartney. Nee, niet Paul McCartney. Is dit 2005 Niet Paul McCartney. McCartney. Niet McCartney. Jawel, staat hier. Ja, en dit is niet Paul McCartney hoor? Is sinds 2005 te vinden in Rotterdam. Oké. Okay. Dus uh, nou, ik zal hem zo even laten zien. In ieder geval. Ja, grote zwarte gebouwter. Met een zwarte buttplukje in zijn handen. Nou ja, een klein ah, ja. Hand is het is een... Het gebouw is, uh, dat ding is zes uh, meter hoog. Oké. Okay. Dus ja. dat is toch wel een aardig... Uh, ja, het is ja, een ja, het is, aardig ja. geval. Ja. Ja, nou, ja ik heb wel uh, zelf zo dat ik denk, nou ja. Je kan ook wel overal wat van zoeken, hè? Ja. ja, dus ja dit kan goed. ook een grote vlecht zijn die van iemand zijn kop afgetrokken is. Uh, grote vlecht. Vlecht. Ja, zo worden ook wel vlechten gemaakt. Ja, als, of... ik zit wel eens. Als je aan kinderen zou vragen wat zou ze nou in de handen hebben. die hebben er nou nog geen beeld van wat het is. Nee. Dus die zijn nog helemaal. Maar open. Ik heb ook nog nooit zo'n uh, grote bedpluk gezien. hebben oh. niet, één Oh man, ik ben wel eens in een sekswinkel geweest. Echt, uh, en dan, dan zie je de, dingen staan dat je denkt: waar, waar moet het dan in? Nou, zegt hij dat gaat daar. In je echt. bed? Huh? Ja. Wat en Heel vaak is dat ook bij mannen. Nou, maar dat euh, ligt dus ook in de rariteitenkabinet in het ziekenhuis. Hè? Wat allemaal gevonden is. Wat ja, er niet meer uitkwam. Wow. Dat, ja, dat is toch altijd wel Nou, Wat past er allemaal? Nou, uh, we hebben onder andere straks uh, Zandvoorts spricht En we hebben weer wat nieuwe muziek. En de We're nieuwe friends. muziek. De nieuwe muziek is al begonnen. Dat geeft iets. Start ik hem weer opnieuw. Is Ash. We hebben een nieuwe CD. Heet Islands. Dat uh, is ook een band die heet Islands. Maar We're dit is dus de CD. Island van Ash. Sommer bij het beer Slowly.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 Tubak leeft. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Ash klinkt toch veel heftig, maar je hoorde net Blackbird, het Nederlands beentje, in de middel. Ja, precies in het midden. En daarachteraan had je Ash hier in de zaterdagmorgen en het heet uh, Annabel. Iemand zei, dit is Annabel. Oh, ja, dat is een andere Annabel. Maar dit de was de Ash, ze, heeft de nieuwe serie, ze hebben een nieuwste serie uit Jet Island. En die hoor hier in de zaterdagmorgen. Het is 22 minuten over acht. En we kijken zo eens even de wereldteam, wat er allemaal speelt. En onder andere, ja, het zat er natuurlijk weer aan te komen. Ja, het gaat weer gebeuren. Wie is daar? Sinterklaas. Ja, precies, hij komt er weer aan. Hop. Ja, met zijn paard komt hij weer aan. Het is nu bekend, hij komt in Zaanstad komt aan. Oh, weet je dat nu al? Ja, dat is gisteren bekend gemaakt. 17 oh, november zou je daar aankomen. Zaanstad, oh. met al die mooie molens. Ik kan me nog gaan Als ik bij mijn opa en op bezoek was, hadden ze zo'n een puzzel. En in puzzel heb ik al honderd keer gemaakt die Zaanse schans. Ik kan hem bijna wel dromen gewoon. Maar goed, daar komt hij aan. Dus met de boot, heel mooi. En uh, Lucas, dat is de burgemeester van uh, Zaanstad. Die zegt van, uh, ze mogen demonstreren, maar de kinderen moeten daar niet... De dupe van zijn. Nou, dat, dat, dat zou maar goed ze dat dan weer gaan vormgeven. Want de vorige keer, waar was het toen ook weer... waar het zo fout liep dat ze tegen werden gehouden... op de snelweg oh, ja, Dokkum. Dokkum was het, hè? In Dokkum. En toen, daar is al hoop over genoeg geweest... kwam er helemaal een actie op gang... omdat ze hadden een boete gekregen... die mensen die op de snelweg andere mensen hadden tegengehouden... en die werden dan allemaal weer... het geld weer opgehaald. Nou, dat is echt, nou ja, goed deze burgemeester uh, zegt... we ze mogen demonstreren op een normale manier... En uh, hij zegt, ja, het, het, is, uh, het is heel belangrijk, blijkbaar, voor sommige mensen. Want ik word ook met de dood bedreigd. Dat, dat ben ik ook al langzaam aan gewend. Het gaat om een kinderfeest. Hè, ja, van, echt, ja nou, dat dacht ik bij het vorige artikel ook over die uh, budpluk. Ja. Ook een kinderfeestkerst, hè? En, en daar wordt niet tegen gedemonstreerd. Nee. Nou ja, goed. Omdat kunnen daar... Dan kunnen geen kerstbomen meer. Die hebben toch een vreemde vorm. Nee, maar kinderen kunnen daar geen aanstoot aan geven. Nemen. Van nemen. Omdat ze nog niet weten wat het is kerstboom. Nee, het is zo'n buttpluk. Ja, dus dat is gewoon een kerstboom. Maar goed, dus Sinterklaas komt aan, 17 november. In nee. uh, Zaanstad. Okay. Dat je weet, zit het zit in je agenda. Nou, gezellig. Ja, ja ik had een uh, artikel over dat er in Amerika... In Amerika ja, over Sinterklaas, hoor. Ja? Maar er is in Duitsland, was er, gisteren was er gewoon enorme regen en toestanden. Het plaatsje Lünebach. Dat ligt in het, de Eifel. Zo ligt, ligt een dierentuin in het westen van Duitsland, vlakbij de Limburgse en Belgische Gent. En die zijn dus geteisterd door het noodweer... en meerdere plekken in de dierentuin zijn beschadigd geraakt. En door een kapot hek kon een beer uit de kooi ontsnappen. Maar er werd gevreesd dat er uh, nog meer dieren waren ontsnapt. Oh, en? en uiteindelijk, uh, nee, nee, nee, gelukkig niet. Maar, nee. nee, echt niet? Maar uh, de politie had dus moeite om, uh, om het allemaal uh, te inspecteren... door het hoge water. Ja? Dus uiteindelijk zijn ze met drones en zo zijn ze gaan zoeken... Of uh, hoe de verblijven eruitzagen. Dat is dan wel een voordeel van zo'n droom. Maar even de vraag nog. Is er nog een Prins Bernhard momentje geweest? Weet ik niet. Nee, dat is echt denk ik denk van... Is er nog eentje neergeschoten? Ik dat had het niet, goed. maar moet je daar toch kijken. Ik heb hier dus een, een klein artikeltje van... Uh, van uh, een, een beeldje ervan. Ja. Wel, van zijn kabouter. Zonder butpluk, Maar uh, op, op een raam. Maar ik zal het even delen op onze Facebookpagina. Uh, maar het is echt... Uh, niet te geloven hoe, uh, hoe hoog het water daar stond. Want ja. Ja, dan is het hek, als het water zo hoog is, dan zwem je gewoon over het hek heen. Ja, nee, ik had gehoord dat er een beer ontsnapt was... en ja. die hebben ze uiteindelijk wel geschoten. Ze hebben hem doodgeschoten. En dat vind ik dan een beetje flauw. Ja. Je kan hem ook verdoven. Maar ja, nou. dan viel hij misschien in het water. En was hij ook dood. Dus ja, het is een... Hoe noem je dat? An, zei die man ook de beer? De grizzly man? Die uiteindelijk opgegeten is door beren? It's a pain voorbeeld. Oh ja, It's a Painful World. Pain ja, ja, het is wel weer jammer Je was beren aan het beschermen in een beschermd dierenpark. Ja. Waar die, mensen al, waar die dieren al werden beschermd. Maar goed. hij nou ja, had ja. een leuke hobby samen met zijn vrouw. En ze zijn later gewoon opgegeten door die beren. Ja! Ah, yeah. uh, ik Vond vind heel heerlijk. Dus ja, dat was zijn laatste wens, denk ik. Dat was een ultieme belevenis. Opgegeten worden door een beer. Goed, straks de Zandvoortse berichten. En uh, hebben we ook nog de geschiedenisdruk. Wat er door de jaren heen gebeurt. Eerst maar eens even een, een nieuw leuk plaatje, wat ik altijd wel uh, leuk vindt op de draai. Piet Jorn, samen met Scarlett Johansson. Ze hebben een cd ja, dat heet Apart. Een beetje met elkaar gesteld, er zijn maar vijf rukjes op. En ze hebben het over Bad Dreams. En dat zou wel kunnen zijn, ja, een beer in je achtertuin. We hebben wel te maken met herten in onze achtertuin hier in Zandvoort. Ja. Wel schattig hoor, die Geen beestjes. Probleem. Zag ze vanochtend weer huppelen. Ah, oh. About your past, if it gets too. De zaterdagmorgen bij Toenbakken leeft op de radio. You'll always have bad dreams. Yohohoho. Kijk uit. Ja, ik heb uh, ook zo'n onrustige vrouwpersoon vrouw, naast mij liggen. En die heeft ook al halfwege de nacht ook altijd, Hoor je dat nou? Ik, heb, ik hoor niks. En ik, ik hoor echt wat hoor. Nou, dan gaat ze weer naar boven. En dan gestommel en ge, die trap weer af. ze dan... al die in, insluipers gewoon weer huh? neer? Ja, en uh, ik weet niet wat ze allemaal doen. Op een gegeven moment komen ze eraf in bed. En al opgelost. Ja, er was niks. Oh, oké. Okay. Nou... Uh, moet ik nog wat uit de, uit de kast halen, uit de wapenkast, maar dat hoeft er niet. Dus, uh, maar goed, uh, het is echt elke nacht is het raak. Uh, elke nacht? Elke nacht is het. Wat je, misschien begint het ze niet. wel aan, uh, aan uh, dat ze onrustig slaapt en zo, de overgang toestanden. En het was natuurlijk heel warm. Oh ja, dat is ook was de was de warmste nacht ooit. En dat, uh, ja, nou, dubbele, we... dubbele opvliegers beginnen. dat zou ik nog wel oh, kunnen drukken. Ja, nou, goed, het is uh, de zaterdagmorgen. Is, uh, ja, oh ja, natuurlijk ja. Jezus, bijna, het is half negen, dus dan heb je altijd weer... Zandvoortse berichten. Ja, moet ik natuurlijk uh, niet vergeten. En het uh, nieuws is dat de begraafplaats hier in Zandvoort bestaat 100 jaar aan de Tollenstraat, vroeger aan de Noorder, uh, Noorderweg. Noorderduinweg, uh, ja. Noorderduinweg, om volledig te zijn. En uh, is een rust van, uh, een oase van rust is het. Uh, groen. Uh, echt een mooi groen plekje van het, het dorp. En uh, vandaag wordt die geopend. Om 11 uur wordt het nieuw gedeelte. Zeg maar, het uh, de interieur van het uitvaartcentrum hebben ze vernieuwd. En uiteindelijk hebben ze ook uh, een boom neerge, uh, neergezet met lichtjes daarin gehangen. Mm. En dan kan je dus ook uh, een wenskaartje inhangen. En verder krijgen ze allemaal, als je er op bezoek bent geweest, een jubileumboekje. 100 jaar uh, deze uh, begraafplaats. En, uh, het is aan de Tolenstraat uh, 67. ik dat goed? Heb ik het verkeerd opgeschreven? Die ja, gaat, is, 67. Het is aan het begin van het fietspad naar noord. Oké. Okay. Langs, uh, langs de begraafplaats. Uh, tussen de begraafplaats en de spoorbaan in. Okay, daar, ja. daar aan de, de uh, linkerkant, als je dus vanaf het dorp komt... daar ligt de begraafplaats. Okay, om elf uur is Nink Meijer daar in die uh, knipte, uh, knipt een lintje door, denk ik. denk het, ja. Hij gaat ja. een symbolische verbinding leggen... Zeggen, pas tussen het, ik... het oude en het nieuwe gedeelte van de begraafplaats. Ja, ik, uh, <coughs> ja, ik ben altijd wel onder de indruk. Vroeger was het allemaal heel sober en zo, dus heel saai. Ik was pas geleden ook bij een, uh, een crematie. En het had echt oranje banken, rode banken, groene banken. Ik vond echt, jeetje, wat echt een verademing. Het mag dus wel uitbundig zijn, de kleuren. Ja, je mag hun leven vieren. Ja. Ze, zijn er, ze zijn er niet meer, maar je mag wel de nagedachtenis vieren. Ja, ik kom uit de tijd dat er nog grijze en uh, zwarte banken waren. Ja, ja dus, uh, dat is zeker net wel jammer. Een stuk prettig. Maar het mooie vind ik wel ook, dat ze tegenwoordig hebben ze dan met allerzielen. Je hebt allerheiligen en allerzielen. zielen. En tegenwoordig, vorig jaar, uh, was het al de tweede keer dat er zo'n lichtjeswandeling gemaakt wordt over de begraafplaats. om oh, ja. Inderdaad, de zielen te eren die geweest zijn. Nou, ik ben blij dat we het zo doen, want er schijnen bepaalde landen te zijn in uh, Zuid-Amerika en zo. En daar worden de, de overleden ieder jaar opgegraven. En dan worden ze gewassen. En dan krijgen ze schone kleren aan. En die zitten al uh, mee aan tafel. Uh, ja, en dan denk is, ik van, uh, nou, ik, ik vind dit wel fijner. Is het is toch heel vroeg, hè? Nog. Ja, het is wel heel vroeg. Wat de fuck? fuck? Oh, ja, was... Ja, sorry. Ik kom echt tussendoor. brand in de natuur bij... Uh, in, natuur, natuurbrand in de duinen. Dat was afgelopen zondagmiddag. Dat is echt een week geleden natuurlijk weer. Het groot materiaal werd er uitgerukt. Gerukt. En uh, langs de zeeweg was het uh, was, uh, warm weer. Stevige wind. Dus ze waren en echt bang droog. dat het nog flink zou gaan uitbreiden. Dat is helaas, of gelukkig niet gebeurd. Sorry, ik ben een beetje pyromanig. Dat klopt. Ja, dat dacht ik ook zei, helaas. Fijn mannen. Ja, en uh, ja, om vijf uur kwamen ze, kregen ze een melding. Smiddags. En uh, meerdere voertuigen erheen. En het was snel onder controle. Kijk, dat horen we graag. Alhoewel steeds minder uh, kazernes zijn. Hè, dus we moeten wel van, van verder komen. Dat is wel zwart. Ja, maar ik kan je wel vertellen, 24 augustus is er weer een heel mooi groot vuur. Want uh, dan uh, het Timmerdorp is dus uh, in augustus, van 21 tot 24 augustus. En dames en heren, let goed op wat in de op. krant stond... dat het op 10 juni de inschrijving was, maar die is vandaag. Dus uh, ga in gelop met z'n allen naar, uh, naar weer naar de strandtent toe. Want uh, staat dus, ik zie helemaal niet, uh, bij tent 6 is het deze okay. keer. Dus kinderen tussen de 8 en 12 jaar die graag mee willen doen aan het Timmerdorp... Die kunnen dus, dan, die moeten dus uh, vanaf 10 uur kunnen ze aan de inschrijving bij tent 6. En het is alweer de zevende keer dat dit gebeurt. En het thema van dit jaar is Hollywood. Oftewel, heilig hout. Heilig hout? Holly. Hollywood. Ik vind het wel leuk. En ze gaan dus uh, gedurende vier dagen een eigen dorp maken. Uh, de kosten bedragen dus wel 35 euro per kind. Maar volgens oh. mij zit daar eten bij. En bij inschrijving moet dit voldaan worden. Dus ga eerst even langs het pinautomaat. En er kunnen maximaal vier kinderen door één persoon worden ingeschreven. Dus ga ontbijten. En om tien uur moet je er zijn. Yeah. Want ze staan altijd in de rij, hè, daar. Ja, dat is... Dus echt ja, die die no -time is het, het is echt een hele populaire zomerbesteding in augustus, weet je. Ik het hoor steeds vaker dat het echt, echt ontzettend interessant is om, om te doen. Natuurlijk. Nou... Ja, Lekker timmeren. Lekker ja, timmeren. Oh, ja, dat was nog even. Een auto die uh, klapt achter op een busje dinsdagochtend. Kwart over tien. De schade was groot. Geen slachtoffers. De auto was wel toten los. Het gebeurde op de zeeweg. En de auto ging uh, uh, snel van rechts naar links. En de ander kon niet meer uitwijken. En die, ja, ja precies. De bovenop. Dus uh, dat is uh, triest. Ja, goed. Zou ik nog een nieuwtje doen? Onze uh, voormalige wethouder Gert Tonen van Financiën. die uh, heeft uh, nu uh, de deur van het Standvoortse raadhuis voorgoed achter zich dichtgetrokken. Althans, voor de politiek. Hij kan dan terugkijken op 28 jaar gemeentepolitiek... waarvan 9,5 jaar wethouder. Hij heeft al eerder officieel afscheid genomen... dus hij uh, wil nu niet, niet, niet weer officieel afscheid nemen. Alleen enkele oud-ambtenaren van Zandvoort vonden het toch belangrijk... om even stil te staan bij het einde van het Tonentijdperk. En ze hebben een bak met geraniums bij Tonen laten bezorgen... zodat hij daar achter kan blijven zitten. Vind ik dan wel leuk gedaan. En uh, nou ja, uh, drie decennia lang. En uh, nou, hij zal uh, alleen al om die reden... Uh, de, want de nieuwe generatie zal uh, op zijn steun en advies kunnen blijven rekenen. En heel veel tijd zal hij dus om die reden niet achter de geraniums doorbrengen. Maar ik vind het wel leuk bedacht. Ja. Dat was ook wel een enorme bak. Die, ja, echt hem, wel een grote bak? Uh, ja. Een ja, grote de, bak met bloemen. Wat zijn dat? geraniums? Ja, gera ja, achter de geraniums Logisch. Ja, ik moet even ja. nadenken. Goed, tot ja, ja. zover de Zandvoortse berichten. <laughs> ja. Leuk, langdradig en lolig. Oké. Okay. Toenbak le Precies. Leuk. Dat, uh, dat, het volgende uur hebben wij meer van die uh, Zandvoortsberichten natuurlijk uh, voor je klaarstaan. Een stukje geschiedenis zit er allemaal in. Ja, het is een beetje een regenachtig achtig eh, zaterdagmorgen. Dat maken we goed met en muziek ook gewoon, ja. Walk the walk, gas kom met. Wel een voor. Platen met een lekkere basloop. Walk the walk. Kaas Gombes. Zij is van Supergrass. lang vond hij bekend als het gestoorde genie achter Supergrass. En nu is hij zo gegaan. Even plaat uit. The world's strongest man. Oké. Okay. Gaat het over Trump of niet? Of gaat het over jezelf? Het zal best over Trump gaan. Ja. En afgelopen week uh, handelsorgel. Uh, orgel. Ja, we hebben een handelsorgel. Nee, handelsorgel. Oorlog bijna natuurlijk Europa met, uh, met uh, noem je dat met Trump omdat uh, ja uh, dat staal hè goedkoop staal wordt allemaal gedumpt in Amerika. En daar moet het er toch iets tegen worden gedaan. Nou ja, t, uh, Rutte heeft er gisteren ook wat belangrijke dingen over gezegd. We hebben geen oorlog met de Amerikanen. We hebben zelfs in mijn definitie nog geen handelsoorlog, maar wel een ernstig conflict. We hebben wel een ernstig conflict met, oh. uh, met Amerika. En nu zitten wij dus te denken om uh, uh, importheffing heffing worden geheft, uh, wordt geheven over het staal wat hier vandaan komt. En wij gaan gewoon importheffen over op uh, jeans en op uh, Harley Davidson en whisky. Dat gaan we gewoon even lekker doen. Nou, ik voel me dan wel een beetje slachtoffer, want ik ben wel een whiskydrinker. En ik draag ook jeans, alleen heel vaak tweedehands jeans, dus dan, dan is er al belasting over betaald, extra importheffing natuurlijk. Maar nou ja, dat moet dan tegenhouden. En het, die constructie die hij dan weer bedenkt, ik hoor dan allerlei uh, geniale mensen weer iets over zeggen. Het, het, het, hij denkt dat hij zijn eigen mensen daarmee gaat redden, maar er schijnt gewoon heel weinig mensen ook in de staalindustrie in Amerika te, te werken. Dus... Uh, gaan die nou extra meer werk krijgen? Dat schijnt ook allemaal wel mee te vallen. Het zit allemaal zo in elkaar vervlochten. Dat het volgens mij eigenlijk helemaal niet zoveel oplevert. Maar dat hij gewoon een handjevol mensen misschien een beetje tevreden stelt. En hij heeft het ook een belofte gedaan. En die belofte moet je inlossen. In, in, in ja, ja dan, uh, dan ja, ben je natuurlijk Nou, wordt niet herkozen. Nee. Als hij dat zou willen. Nee, want wanneer moet hij nou ook alweer? Dat duurt toch wel even nog, toch? Hij is nu... Uh, hij is toch alweer twee jaar bezig nu? Een jaar, denk ik. ja. Wel. Oh, ja Je had de honderd oh, dagen. Jaar. Ja, een jaar. Oh, jaar. Ja, nog maar. maar. ja, over een jaar worden er nieuwe kandidaten bekendgemaakt. Oh, okay. En dan heb je twee jaar uh, de campagne of zo. Oh, toch Het is even goed van een klusje, zo'n presidentschap. Hè? Nou, Komt wel wat bij kijken. Ik, ik kijk. zou ja. niet in zijn schoenen willen staan. Echt niet hoor. Nee. Ook al, uh, maar het is wel zo. want Ik las wel laatst dat, uh, uh, dat uh, Barack Obama. Dat die, uh, omdat Hij is president af, maar krijgt per jaar nog echt wel iets van een half miljoen uh, salaris. Oké. Okay, zeg maar. en... En hij heeft, Wachtgeld. En hij heeft wel een boek geschreven ook. Ja, en hij, volgens mij heeft hij het uh, uitstekend naar zijn zin. Hij heeft nee. wel acht tropenjaren gehad, maar hij heeft het echt naar zijn zin. Ja, hij is gewoon het genieten ja. van zijn dochters. Straks binnenkort wordt hij misschien nog wel opa. Zou ja, niet kunnen? Ja, ik denk dat ze nog een beetje jong zijn. Ik heb geen idee wat ze zijn nee. eigenlijk. Maar ja, dan kan hij dus ook straks met zijn kindertjes gaan wandelen in een winkelwagen. Maar het schijnt dus zo dat uh, de kindertjes die in een kinderzitje zitten, in zo'n wagentje, he, die, uh, die, die zet dat los met de voetjes. Maar uh, er zitten steeds meer kinderen in de winkelwagen zelf. En die heeft een Albert oh, ja. Heijn in Kastrikum, heeft dus zwembadschoentjes gekocht. En uh, die staan dan bij een bak van... ja, dames en heren, uh, wij hebben wel... Uh, uh, onze, onze bakken worden gereinigd. Ja? Twee keer per jaar. En vanaf nu kunt u bij ons van de zwembadschoentjes gebruik maken... als u uw kind in de bak zelf zet. Want ja, die zitten natuurlijk met een straatvuilvoeten. Die ja. zitten die uh, in die bakjes. En uh, ongemerkt kan je dan misschien toch... Want uh, uh, als je gewoon uh, schoenen zolen test... er zitten dus echt heel veel... Bacteriën, ook van uitwerpers, van honden en toestanden. Ik ja, kan me niks voor ja. voorstellen, zeg. Nee, ja. kan me niks voorstellen. Logisch, er zit nu ook, het, dat heb ik vroeger ook wel verbaasd. Je zit met je, met je voeten in de bak, ja. Je zou eigenlijk met de voeten buiten de bak moeten zitten. Ja, toch? kijk eens, dus als, je dus gewoon, die die, als je ze zo klein zitten. zijn dat ze in dat zitje zitten, hebben ze hun voetjes ook erbuiten? Ja, dan wel. Ja. Ja. Maar ja, ik heb ook wel zoveel. Ik, ik ga nu regelmatig met de bus. En toch, hoeveel uh, kinderen dan toch weer met die voeten op die stoelen zitten? Jij, jij zit erin. En je gebruikt je handen om weer, weer op te gaan staan. Of uh, het zit aan je broek. Ja. ja. En denk je van nou, uh, die, die snappen ze niet of zo? Of denk ze, van nou, we moeten toch van die oudere mensen. Af. Nou, ik vind toch uh, sowieso het, het naar buiten gaan. Je blootstellen aan zonlicht. En dat is allemaal wel heel gevaarlijk. Ik heb sowieso, als je echt niet naar buiten hoeft, ik ook echt niet naar buiten gaan. Je weet niet wat je allemaal tegenkomt. Voor bacteriën en voor uh, uh, mensen en zo. Gevaar loert overal. Of uh, echt. Een beer. Een beer. Ja. Dom. Auto's. Beer bekker. en poep is wel... Dat zou bij elkaar kunnen oppassen. Maar het ligt ook heel veel uit elkaar. Ja, maar ook uh, je, je auto's zonder bestuurder. Want uh, uh, er is toch in Amerika... Dat ze nou toch een beetje gaan stoppen er weer mee. Want, uh, ja, dit is allemaal kinderziektes. Ja. Het, het, we weten met z'n allen uiteindelijk... Dat we over 50 jaar... Oké, okay, laat ik het afronden. 100 jaar weten zeker... Dat je zelf niet meer mag rijden. Dat de verzekeraar zegt... Hallo meneer, ik heb op Heeft de beelden gezien... Heeft u zelf gereden? Ja, ik had zo'n nostalgie gevoeld. Ik, ik, ik moet dat stuur even aanraken. Ja, u ziet er wat ervan komt. Hè? Dat ja. gaat helemaal fout. Ja, dan, u had wel uw rijbewijs, uh... maar dat is lang geleden hè, dat u zelf gereden hebt. Uw, uw premie gaat wel omhoog als u zelf rijdt, meneer. Ja, er, is dus allemaal, zei, is er zijn allemaal berekeningen over op losgelaten... dat het gewoon veilig is dat de ja, automaat rijdt. Ja, want als die inderdaad allemaal niet rijden... of uh, zonder chauffeur rijden, dan lukt het wel. Want uh, ze werken met die radars en zo... Maar ja. het is dus nu zo meer dat die auto's beschadigd zijn... omdat een ander erbovenop klapte. Omdat hij onverwacht remde. Ja. Want dat is het, hè. Die, ze kunnen echt zwaar onverwacht remmen, remmen van hele grote snelheid naar, naar stilstand. Ja, en als jij erachter rijdt, ja, dat, dat, dat zie je niet aankomen. Ja, en het wordt uiteindelijk ook, op de snelweg wordt je toch in grote lange treinen eigenlijk. Alles gaat samenwerken. Dat zou beter zijn, ja. Dat zou beter zijn. Nou, wie weet. Ik ja. hoop het. Nou, ik nou, weet niet of ik het hoop. Maar het is allemaal wel veilig. En we gaan voor een veilig Nederland. Nou, als je echt... echt, ja, als maar je dan, echt... dan kan je wel op zaterdagochtend heel relaxe krant lezen. Nee, dat is wel zo. Dan Ach, kan je, ja. Ja. Maar goed, als je echt mensen wil redden. Ik heb gekeken bij de statistieken. Waar de meeste mensen dood gaan te, voor ongevallen. Niet ja. natuurlijke dood. Dat is vallen. Echt iets van 3000 mensen die gaan ja. dood omdat ze gevallen zijn. Dus dat heeft niks te maken nou, met het Het is bijna. ook ongelooflijk nog steeds leef. Want ik val ook wel af. Ja, ik wil zeggen, jij bent er regelmatig bij <lacht> ons erboven gegaan. Echt, <lacht> ja. ongelooflijk. Nou, maar ik zin. denk wel. Wat? Ik denk wel ook vallen door alcohol. Hè? Want dat is natuurlijk ook In jouw geval? <lacht> eh, nou, niet alleen in mijn <lacht> geval. <lacht> nee. Dat klinkt wel mooi, hè? In ja. jouw geval. Ik ja, val zoveel. Ja, precies. Ja, maar zie. Oh, nou, daar nou, gaat ze ja, weer. ja, het is inderdaad alcohol. Maar uh, ja, ook in huis uh, losse kleedjes. Trappen die je gewoon te snel wil nemen. Ja, is... Maar alcohol heeft daar toch ook wel veel mee te maken. In en om het huis ook, denk ik hoor. Ja, ik, gisteren viel ik toevallig ook. Omdat er <laughs> namelijk uh, iemand met een... Ik draaide heel snel om en ik wilde ergens naartoe. En toen stond er een cliënt achter mij met uh, zo'n looprekje. En daar struikel ik over... Eh, nee. Maar Zij moest een looprekje omdat ze zeg maar onveilig uh, uh, liep. En ik val over haar looprekje. En toen dacht ik, nou dan ga ik ook wel met een looprekje lopen. Ik denk, ja, het gewoon je iedereen je personal moet een space looprekje. wordt iets groter. Ja. En dan, uh, dan, dan ben je misschien veiliger. Ja, en de tempo gaat er ook een beetje uit. Dus dat is wel weer goed, want die, dat gehaastige bedoel moet ook aflopen zijn. Goed dus, Toebak leeft op de radio. Goedemoe. Ja, leuk dat je erbij bent. Eerst maar eens even een stukje muziek, dames en heren. Komt nog muziek? Ja, komt nog muziek. Hier namelijk de ballroom van... Dallas Winter, nou shit, oh, ze valt nog wat niet mee, zijn? De zon komt wel binnenkort, hoor. Dit weekend niet, maar straks weer... trouwens ook in. die zullen het ook wel zijn. En als er dus in hangt. Pellas Winters, zo heet de band. En het heet uh, Ballroom. Ja, ik heb afgelopen week weer mijn, uh, was het de derde, tweede of derde salsa les gehad. Oh, ja, dat uh, was niet echt uh, denk ik van, wauw. Het is echt leuk of zo. Het is momenteel gewoon nog even flink afzien. Dat, okay. uh, dat ballroom dansen. Of, ja, het is salsa natuurlijk. Het is een apart, uh, noem je dat, apart maatje wat je moet uh, uh, bewegen. Dus, uh, ja, uh, het is, uh, gaan we zo even. Uh, kan, je, kan je dan uh, salsa? Dus, uh, als je gevoel hebt voor ritme, dan is, dat, dan is dat. Ik heb wel eens een workshop gedaan. Oké, okay, je hebt wel eens. Okay. Nou ja, goed De, de, de, de startposters uh, zijn eigenlijk uh, simpel. En, nou, ik moet jou volgen, dus uh, jij moet het allemaal doen. Oh ja, maar ik heb nog even te kort lessen. Want mijn vrouw zit ook altijd zeuren van... Ja, ja, ik volg jou gewoon, hoor. Als jij goed, goed dans, dan hoef ik niks te doen. Ja. Zeg, nou, zeg, zo gaat het ook weer niet. Uh -huh. Dus uiteindelijk hebben uh, we haar draaien geoefend. De vrouwelijke draaien. En dan gegeven, moest een man draaien. En dan moest ik een, een pizza plankje doen. Of pizza -punt. Een pizza Een pizza punt. Of weet ik van wat ik moest doen. En uiteindelijk, uh, dat ging niet helemaal goed. En uiteindelijk... Oh! Oh, ze kreeg mijn elleboog tegen haar gezicht. Oh, dat was minder. Ze heeft nog geen scheiding aangevraagd? Nee, dat net niet. Ze was wel even klaar. Nou ja, een paar minuten nou, had ze er wel weer zin in. Maar nou, ik heb nooit ooit naar zo'n workshop geweest. Toen was mijn zoon wat jongen en die was toen uh, naar een verjaarsfeestje. Ja? En toen wist ik dat er zo'n workshop was op het strand gratis. Dus ergens. Uh, ik denk, nou weet je, ik ga gewoon kijken, ga even zitten. Ja? Toen zei ze: Doe mee, doe mee. Ik zeg: Ja, oké, okay, doe mee. En uh, het was zo van, na de hand van grab your pal en hit the floor. Weet je wel, neem je partner en ga dansen. Ja? ja, had ik niet. En toen, euh, nou, toen ging zo'n jongen, ging zuchtend, ging even naar mij toe van nou, dan doe ik dat wel met die vrouw. Met die, ook, met en, met die oudere vrouw. Die ja. En toen ging hij dansen met me. En toen kwam je eigenlijk wel tot het verrassend idee van hé, dan was de dans wel lekker licht. Ja, het ja, is, is een apart maatje. Ik moet er nog steeds aan wennen ja. en ik heb het vroeger ook wel gedaan, maar dat is 25 jaar geleden. Je denkt mm -hmm. dat, ik, dat is toch net als fietsen, dacht ik. Nou, toch niet helemaal. Nee. Ja, fietsen maar maar, maar je doe je vaker. Wel, maar je moet gevoel voor ritme hebben. En ik, ik zeg tegen, tegen mensen die geen gevoel voor ritme hebben, luister gewoon wel naar wat je hoort. De, de, de, de, de, de drumbeat, yeah? die geeft vaak het ritme aan. Als je probeert daarnaar te luisteren, dan, en zorg ja. dat je benen meegaan, dat is misschien wel. Ja. Handig, ja. Dan is dat het handig. Ja, zo klinkt ik. het wel heel wel handig. Ik ja. moet zeggen dat ik op anderen een beetje let. Ik denk van, hé, hey, die is gevorderd, die helpt mee. Ga ik daarop letten. Die ja, maar luister op... ook naar, nou, jij bent een muziekvriend. Ja, ik heb, ik heb ook wel een beetje een dus, maatgevoel. Maar de salsa ja. is toch net weer een andere maat dan gewoon... Tchikaboem, uh, boom. Ja, -boom. Dat, nou, dat is toch even iets anders. Nou, ja, goed, nou, eh, nou een, een, een heel ander verhaal. Ja. Er is een tv-prediker. Dat uh, is Jesse Duplantis. En die, uh, die is heel populair in Amerika. Hij volgt over de hele wereld. Maar om die te bereiken heeft hij al drie privévliegtuigen. Maar hij vindt dat niet genoeg. Oh. En de prediker heeft dus gezegd dat de heer vindt... dat, uh, dat hij een vliegtuig moet hebben om het evangelie te verspreiden. En drie is niet genoeg. Nee. En de heer heeft zelfs het type vliegtuig ingefluisterd. Uh. Hij, hij zei dat ik een Falcon 7X nodig heb. <lacht> en ik zei, oké okay God. En nou ja, dus nou is hij aan het vragen aan zijn volgelingen... om uh, nog eventjes dat geld maar, te regelen. Uh, waar verdient hij geld dat geld mee dan? 54 miljoen dollar? Nee, maar dat zijn allemaal... Uh, Schenkingen. Schenkingen, ja. Ongelooflijk, hè? Oké. Okay. Dus nou ja, hij is, de, de, de, de, de, de vliegtuig is cruciaal om het evangelie zo efficiënt mogelijk te verspreiden. Want hij zegt, het zal mensen raken. Ik hoef niet te leren hoe je die ding bestuurt. Ik wil alleen maar het woord van Jezus prediken. Dus hij uh, preekt het zogenaamde welvaartsevangelie. Dat is een variant waarin de volgers geloven dat zij worden beloond met grote materiële rijkdom en gezondheid... Dus, maar het is ongelooflijk hoor. Uh... Oké, okay, dus ik snap het ook wel. Dat dan gaan mensen ook jou wel geld geven. Als ze denken ah. dat ze een goede investering hebben gedaan. Het is gewoon één grote ja. fraud die man. Oh, net zoals die mensen. Ja, dat denk ja, ik ook. Je, je hebt nu op RTL 11 uh, steeds uh, over uh, mensen die dus de boel belazeren. Ze kunnen deze er ook wel eens een keertje bij doen. Ja. Denk ik. Nou ja, er zijn van die mensen die geloven. Als je de hele denkt dat je rijk wordt, rijk wordt. Dat je denkt, ik, denk, ik word rijk, ik word rijk. Dat het uiteindelijk naar je toe komt. Nou, nou ik, heb, uh, ik heb wel ja. een, uh, oh, ja, goed. een uh, pasje op mijn koelkast hangen, want ik had het een keer per ongeluk had ik het, ja, het winnende nummer ingegeven bij de, bij de loterij, bij yeah. de staatsloterij, yeah. en dus toen begon ik te tellen, en toen dacht oh, ik heb gewonnen, maar dat was gewoon, ja, ik gaf het winnende nummer in, de. Dus, dan, dan, ja. dus dan stond er 3,7 miljoen, maar daar heb ik een foto van gemaakt met een andere fototoestel, uitgeknipt en ik heb hem op de koelkast gehangen, dus het komt eraan, het komt eraan, het komt eraan, het komt eraan. Okay. ja ik verscheur ik, ik, ik ik zo'n envelop als hij dan weer krijgt. Weet je wel, van de staatsloterij of weet ik wat. Ik, gooi, ik kijk er niet eens in en ik gooi het meteen weg. Wauw op, Grapje. grap Er ja. komt zeker met zo'n envelop mee mij in de briefbus en die zegt me: Nou! U heeft het geworden. Nou, ik heb nergens aan meegedaan, dus dat kan helemaal niet. Hou nee. op Met die grappige. Nou, nog even dubbel betalen voor tv Zie ik vandaag de NPO start. Is natuurlijk iets nieuws. Ik kijk er ook regelmatig naar. En nu zitten ze, denk ik, om dus heel veel documentaires. En ook harde nieuwsprogramma's. Uh, uh, om die uiteindelijk toch achter de decode te gaan plaatsen. En dan heb je eerst, zeg maar, je kijk-en-luistergeld al afgedragen. En uiteindelijk moet je daar nog lid worden. En dan uiteindelijk kan je dus dat soort programma's gaan bekijken. Ik ben sowieso dan nieuwsgierig hoe het, het land goed eruit gaat zien. Het, het landschap van de noem je dat, uh, van de mediawereld van, van uh, ja. Nederland 1, 2 en 3. Want ik bedoel, Twanhuis gaat natuurlijk naar RTL. Ja, ik ben heel benieuwd. Maar wie gaat dan uh, college tours doen? Of ja. houdt dat ermee op? Of, of, of, of Nieuwsuur, hoewel hij Nieuwsuur presenteert hij niet zo heel vaak meer. Hij zit er heel af en toe. En uh, daar ben ik wel niet hoe dat eruit gaat zien dan. Zal RTL 4 dan echt een keiharde nieuwsshow worden? Ja, en uh, wordt dit een, een serieuze concurrent voor uh, ja, Matthijs van Nieuwkerk die dan gewoon een beetje een half jaar vakantie heeft, hè? Dat nou, okay. is nog steeds jaloers. Zit... Half jaar vakantie. Ja, maar goed, het zit natuurlijk op andere tijden. Hè? Ik bedoel, Nieuwsturen zit dan bijvoorbeeld om tien uur. En uh, RTL1 Nijd gaat van half elf. Nee, is van half elf tot half twaalf zo zit het. En Eva Jinnink heb je natuurlijk. En Jeroen Pauw zit af en toe ook nog een, een ja. beetje daar. Dus dan ben je bij elkaar. Uh, ik geloof dat het wel gaat verschuiven. Jeroen Pauw of Eva Jinnik gaan nu al van half elf naar half twaalf, geloof ik. Dat gaan ze ook voor vroeger. Dus ja, maar goed, het moet allemaal wel uh, geld gaan kosten. En uh, uh, vooral de binge-watching. dat nutteloos op de bank rondhangen en je eindeloos vermaken met series die maar doorgaan en doorgaan. Ik heb er geen zwak voor. Dat hoor je al aan mijn, uh, ja. mijn praatje. Maar goed, dat, dat gaan ze dus één aflevering gaan ze uitzenden. Daar kan je gratis kijken. Maar dan denk je, van, oh, oh, maar niet voor echt heel leuk. Die dokter, die ging bijna met die zuster naar bed en zo. Dat vind ik allemaal zo spannend. Dat ik wil weten wat afloopt. Nou, dan kan je zeg maar achter de, de betaalmuur, noemen ze dat. Dan kan je die hele serie die kan je achter elkaar... Dat is 60 uur, kan je naar achter elkaar kijken. En dan ja. heb je op het werk wat te praten over, denk ik. Dan... Ja, maar dan moet je maar achter elkaar kijken... of mag je het ook uh, gedoseerd doen? Nee, je moet hem één keer afkijken dan, hè? Nee, dat weet ik niet. Maar <lacht> het kost je toch wel geld. Ja. En uh, ja, een mens werkt tegenwoordig ook zo hard. en moeten af en toe ook kunnen ontspannen. <lacht> en dat, dit soort dingen allemaal. Ik... Was het nou een televisie geworden? Ja, ik dacht het wel. Ja, ja, nee, maar sommige... Sommige series zijn wel leuk. Maar sommige zijn ook dus reportageseries. En die zijn dan wel heel interessant. Ik moet zo Want die heb je dus ook over Trump. Heb ja. ik er nou van een reportage heb ik er drie gezien. Maar ik hoefde, je hoeft het niet gelijk te doen, weet je wel. Maar ik had dan wel... Ik had wel wild, wild Wild Country gezien over de bagwan. Ja? En uh, ja die was wel heel erg de moeite waard om te zien. En uh, oh ja, zo ging het ook toen in die tijd. Hè? Dat inderdaad, dat die al die volgelingen en al die roze die die man had. En, ja, dat. Ja, ja, ja, en dan ja. is het wel toch heel leuk om dat uh, te zien. En je kiest er zelf op dat moment voor, je hoeft het niet te doen. Nee, maar ik vind het altijd wel lastig om echt te kiezen. Ik wil eigenlijk nog altijd in één keer: dan zap ik, zap ik, zap ik. En ik oh, oh, nou, dan blijf ik even kijken. Ja, ja en ik ben gisteren dus blijven hangen bij Jim Morrison van de Doors. Van de Doors. Want ze hebben nu iets ge, gedaan van over. Om een documentaire over de, al die sterren die op 27 jaar geleefd hebben. Oh had, ja, de, de Club van 27 jaar. zijn gegaan, ja. Ja, absoluut. Maar dat vind ik dan wel interessant. Het uh, ja, geeft ook weer een heel groot uh, beeld van de tijd. In die, uh, van, van die tijd dan, hè? De, ja. de jaren 70. Maar ook hoe mensen volledig. Echt naar de Filistijnen gaan door het gebruik van drugs en drank. En, uh, het wilde leven. Pillen. En, uh, Als je ze dan oh. ziet, dat je denkt van nou, het wilde leven. volgens mij ligt die laafloos op de grond. Is dat het wilde leven. Je ja, je ja, maar je weet niet wat er in het hoofd gebeurt, hè? Nee. Oh, oh. ja, wat Kijk, Daar dan zouden er we nou op in moeten kunnen tunen. Dat lijkt wel leuk. We daar wil ik een aflevering van tegenwoordig zien. Tegenwoordig 3D-brillen voor zeggen. hoef je er geen trucje meer voor te gebruiken. Voor een dripje. Nou, nee, ik denk nee, dat het toch ik, wel een heel uh, andere ervaring is. Ik ben bijna geheel onthouden. <coughs> van de blauwe knop. Van de blauwe knop zou je bijna denken. Nou, even het laatste plaatje voor negen uur. Eh, uh, nee, sorry, ik ben vandaag echt een beetje rommelig. Uh, ja, precies, wel deze plaats. Ja, straks. Een uh, stukje geschiedenis. The Rolling Blackouts Coastal Fever. Ja, dat kan allemaal net op een hoesje, denk ik. Zo heet de band namelijk. En die heet... An Air Confined Man. Wat?